Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vrouwen in Afghanistan hebben de afgelopen dagen online geprotesteerd... tegen nieuwe wetten van de Taliban. In de zogenoemde deugdwet staat dat vrouwen niet meer in het openbaar mogen zingen... en ook mogen vrouwen niet meer in het openbaar teksten voordragen en moeten ze zich bedekken in de buurt van onbekende mannen. De protesterende Afghaanse vrouwen zetten video's van zichzelf online... waarop ze aan het zingen zijn...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 De muzikant, die eigenlijk Isaac Freeman III heet... is in Nederland vooral bekend van zijn hit Be Faithful... Hij, waarmee hij in 2003 een grote hit scoorde. Fatman's Scoop is 53 jaar geworden. Max Verstappen begint de Grand Prix van Italië morgen vanaf de zevende plaats. Lando Norris van McLaren start in Monza van pole position. Na de zege van Norris vorige week in Zandvoort... is de druk op Verstappen in het WK toch wat toegenomen... Het verschil tussen hem en Norris, de nummer 2, is met nog 9 races te gaan, 75 punten. Het weer, vanavond en vannacht is het helder op wat sluierbewolking na. De temperatuur ligt vannacht rond de 14 graden, morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 26 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 without you, life is so lonely without you, since you left these arms of mine, I've been alone crying, wondering why you left me behind. we was eventjes lekker terug in de tijd. Welkom bij het tweede uur van Entertainer View. En dat waren de, de Elgin's en Darling Baby. Ja, je kent hem, hè? Ja. Ja, heerlijk. En uh, Harvey, jij ook? Of uh, ken jij de Elgin's niet? Nee, die ken ik niet. Niet? Nee. nee. Maar je, je kent deze ook? song toch wel? Uh, nee, niet echt. Ik ben oh. eerlijk. Ik ga niet jokken. <laughs> oh. <laughs> oh, misschien uh, <laughs> ja, zeg, die, legt er iets nieuws in het verschiet. Soms, ik, ja. Toch? Ja. ja. Sommige nummers, die alle nummers ken ik, maar ik ken een hoop. Dus, uh... Ja, ik ken, ik ken ze ook niet allemaal, natuurlijk. Precies, precies. Zo, zo simpel is het. Soms, uh... Dat zou wel heel gek zijn. Ja. Hey, maar um, ja, we moeten er een eind aan gaan breien. Ja. Uh, we gaan uh, uh, twee uur uh, andere artiesten uh, weer aan de gang laten. Helemaal goed. Ik zou zeggen, bedankt voor jullie... Uh, hier naartoe. Ja. Jij ook bedankt voor deze gelegenheid. Ja. En ik zal er ja. zeker weer gebruik van maken... om iedereen die nu luistert en kijkt uit te nodigen... om 27 september ook te komen naar het Anniversary Concert... in Weegekirki in Amsterdam. Ja, en dat is allemaal te volgen uh, via uh, Facebook. Facebook, Instagram. Overal, maar, uh, yes. En bij ons op de site natuurlijk. Yeah. Op de, de blog site in ieder geval. Daar staat het op. Um, nou ja, nogmaals bedankt. En uh, graag uh, ja, beide tot ziens. Yes. yes. Peace Harvey, dankjewel. Hey. Ja, dankjewel. dankjewel. <laughs> okay. Heliante en uh, Harvey. Ja, wij gaan uh, even kijken uh, wat gaan we doen. Uh, we gaan natuurlijk gewoon afsluiten met uh, het nummer uh, van Heliante En uh, dat is samengezongen met uh, Regilio. En ja, uh, yeah, The Prayer. Heerlijk nummer uit de jaren 80, al oude vlag. En dat allemaal van Sandra Remer. De gast waar die hier vandaag is: Remer of. Uh, uh, uh, ja, Heliante uh, Redan, moet ik zeggen. En natuurlijk Harvey, haar uh, gitarist. Hey, um, Ja, welkom nogmaals in de tweede uur. Wij gaan eventjes overschakelen naar uh, Jannes. En uh, hij hebben over Blijf onze liefde, een geheim entertainment voor You, 106.9, DB plus 6A. En tot zeven uur bij u. Verzoekjes zijn welkom. Zfmartiesten.nl De avond wacht weer op ons twee. De dag heeft hiervan geen idee. De gordijnen, maar het was niet gedacht Dan kijkt er niemand met ons mee Je kijkt me vast wie lachend aan Mijn hart dat huilt, je ziet geen vraag Je vroeg om tijd, maar duurt een eeuwigheid. Je steeds weer laten gaan Blijft onze liefde een geheim Of wil jij ook echt bij me zijn Want als je kust alleen maar als ons niemand ziet Dan wil jij meer dan je.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 Mijn verdriet heb jij geen weet. Ik leef maar daar is alles mee gezet. Tot tijd dat jij nu alles weet. Ik laat mijn tranen voortaan zien. Pas dan begrijp je me misschien. Met een eind aan al, al die eeuwigheid Van dat gevecht tegen de tijd Blijft onze liefde geheim Of wil jij ook echt bij me zijn Want als je kust alleen maar als ons man ziet dan wil jij hier dan dit toch niet De liefde ziet bij ons geen vriend Alleen de nacht kent ons gezicht Het zal mooier kunnen zijn Met een beetje zolder schijf Wil ik alleen maar bij jou zijn zal veel mooier kunnen zijn Met een beetje zonneschijn Wil ik alleen maar bij jou zijn Zalvelde Jannes en blijft onze liefde een geheim Martin Dams En alleen jij brengt de zomer En zomer is het als ik naar buiten kijk Want uh, heerlijk het zonnetje erbij Heerlijk een beetje wind Ja hoor, mag niet klagen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 Ik doe zie ik jou voor me staan en fluister zacht jou na, maar dan besef ik weer dat je mij toch hebt verlaten, soms kan ik het leven moeilijk.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 Zo, dat was hij dan Martin Dams en ja jij eh, brengt alleen eh, jij brengt de zomer zo is het en aan de telefoon hebben we Shane hele goede avond Shane hele goede ja, avond ja ja middagavond ja het is het is eigenlijk net hé hey hoe is het man ja hartstikke goed hartstikke goed met jou ja lekker hoor Je mag niet ja. klagen ik heb net vakantie gehad dus oh heerlijk heerlijk Hé, hey, eh, moet jij nog een vakantie of Nee, ik ben uh, al een weekje naar, uh, naar Griekenland geweest. Lekker. Ah, oké. Okay, is ook uh, lekker. Was warm daar, denk ik. Ja, ja zeker. 40 graden. Ja, dacht ik al. Dus, het uh, was wel lekker genieten, inderdaad. Even lekker een weekje. Ja, toch? Een beetje in het water gelegen, denk ik. Zeker, zeker, <laughs> zeker. Heel de week lang. Hé. <laughs> hey. uh, ja, we bellen jou natuurlijk vanwege de nieuwe singel yes. met, met jou wil ik ervoor gaan. Uh, ja, hoe dat zo? Hoe is dat ja, ontstaan? Ja, ik, was natuurlijk, uh, ik wou een zomersliedje hebben. Het is mijn allereerste liedje. Ik wou het echt een, uh, ja, een, een zomersmaakje smaakje aangeven. Ja. En uh, daarom zit er ook veel tropische geluiden eigenlijk in. Uh, dat is eigenlijk een beetje omdat ik ook een eigen sound zou maken. Ja. Dit liedje, want ja, het is ja. toch je eerste liedje. Dan moet je toch gelijk iets hebben waarvan mensen je later ook kunnen herkennen van hé, hey, dit is van Shane, weet je wel. Ja, ja. Dus uh, nee eigenlijk wilden we het gewoon heel zomers maken en heel en, en vrolijk, en, ja. uh, nou, over liefde. en ja. uh, Ik vind het super leuk en uh, ik ben er hartstikke trots op. Ja, want uh, heb je al stiekem wat, uh, wat nieuws op de plank leggen of uh, wacht je eerst deze af? Ja, stiekem wel. Maar dat komt, uh, dat komt later allemaal. Ja. <laughs> ja, daar vertel je niet veel over. Nee, ik vond het helemaal dat, uh, Binnenkort meer. Ah, oké. Okay. Dat is allemaal te volgen op je, op je Facebook-account of uh, TikTok, wat heb je? Ja, ik ben overal te volgen, ook op Instagram. Allemaal als uh, Shane van Kersbergen of ShaneVKB. En uh, op TikTok uh, heet ik ShaneVKMusic. Ja. En dus uh, nee, uh, de mensen kunnen me overal volgen, overal uh, alles bekijken van me. Ik laat vaak ook mijn optredens zien hoe alles gaat. En, uh, dus dat is uh, superleuk. Oké, okay, en dan uh, Shane, S-H-A. E, N, E, toch? Nee, S, H, A, Y, N, E. Oh, oh dan zat ik er weer verkeerd. Nee dat, nee, dat maakt niet uit. Nee, maar goed, voor de mensen thuis, weet je, als ze, als ze nieuwsgierig zijn en ze willen even kijken, ja. kijken dan ja, weten ze dat in ieder geval wel. hoe ze het moeten schrijven. Ja, precies. Hé, hey, en, nou ja, er, er komt wat nieuws aan, maar dat zal tegen de, tegen de winter aan zijn, denk ik? Gewoon oh, een beetje wat meer richting het einde inderdaad. Ah, oké. Okay. Uh, ja, januari, februari, uh, zo, die, uh, die periode zo. Ja, een beetje de volgende, volgende seizoen. Laten we daar even op houden. Ik denk ja. uh, misschien zelfs einde van het jaar al. Uh, maar er ligt wel wat nieuws. Uh, ik weet hoe het klinkt. Dus, uh, einde van het jaar. Uh, doe je daarmee daar op, op een, een single wat, wat kerst en oud en nieuw betreft? Of? Um, nah, nee, niet, uh, nah, Tenminste die periode. Uh, oh ja, dat wel. Dat wel. Wel een beetje in die periode. Het gaat niet per se over uh, die periode. Nee, het gaat niet per se, uh, maar het is wel uh, uh, gebaseerd op, op die tijd, zeg maar. Een beetje. Ja. Het, het, het, het gevoelige, laat ik het zo zeggen. Ja, zeker. zeker. Ah, Oké, okay, dus dan gaan we daarop wachten. Ja, zeker. Ik hey. ook. Ik ben hartstikke benieuwd. Ja. Hey, heb jij ook nog een eigen site of niet? Of, of komt die er wel? Nee, ik heb nog geen website. Maar uh, daar ben ik wel mee bezig. Ik wil dat wel uh, voor de toekomst. Ah, oké. Okay. Hey, dan gaan we in ieder geval uh, blijven volgen. En uh, ja, hopen dat dit een, een knijter uh, van een hit toch gaat worden. Ja, ik hoop het ook. Ik hoop Zo het ook. Zodat je, <laughs> zodat je door kan uh, ja, eigenlijk naar, uh, richting een album over een aantal jaar. Ja, dat is wel mooi. Dat is, dat is de droom. Ja, zeker, zeker. Oké, okay, Shane. Uh, hey. um, nou ja, noem nog één keer even de, de naam en, uh, van de site waar je op te vinden bent. Yes. Um, Shane van Kersberg op Facebook en Shane VKB op Instagram. En op TikTok Shane VK Oké. S-H-A-Y-N-E. Oké. Nou, nou kan het niet meer stuk, hè? Sorry? Ik zeg, nou kan het niet meer stuk. Nee, nou kan het <laughs> niet meer stuk. Hé, Shane. Het is helemaal goed. Ik zou zeggen, kondig jij hem aan, dan ga ik hem draaien. En dan uh, wens ik jou uh, ja, alle succes. Goed. Super, bedankt. Hallo, beste mensen. Mijn naam is Jean van Kersberg. En ditmaal is een single met jou, wil ik ervan gaan. Hey, dankjewel, Shane. En uh, tot de volgende ronde. Ja, yeah, super, dankjewel. Oké, okay, hoi, hoi. Het was die dag toen ik je aankijk. Het was die dag dat ik. Je met je mooie blauwe ogen en een zonnelijke dag. En nog mooier dan de zon voor mij. Ik verliefd als ik naar je kijk. Maar ik wil je toepraten tegen mij. Dan zal ik me laten gaan. Ik wil dat jij nu bij me blijft. Niet voor even, maar voor altijd. Ik wil het Wild. Vannacht ben jij mijn prooi Ik ging hier voor het zilver O oh schat wat ben je mooi Je bent nog mooier dan de zon voor mij Vind verliefd als ik naar je kijk Maar ik wil je toe tegen mij Dan zal ik me laten gaan Ik wil dat jij nu bij me blijft Niet voor even maar voor altijd Ik wil een leven Ja, een geweldig nummer. En dat was allemaal gezongen door Shane. Met jou wil ik ervoor gaan. Wij gaan verder het, uh, met uh, Willem Bart en uh, de hartstog van jou. De warmte van je hartstog, zo is het ja. Hé, eh, bah. <laughs> ja, het is de warmte die het doet, hè. We gaan zo nog even bellen. Dus blijf lekker buiten tot 7 uur en entertainer voor op die Waarom ik nog thuis kom?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 van je hart niet meer voelen. Willem Bart was zitten hier bij CFM Entertainment for You. En ik was natuurlijk lekker een, een tijdje op vakantie in, uh, in Kroatië natuurlijk. En daar heb ik zo'n geinig, ja, ik, ik, ik vind het gewoon een geinig nummer. Ik ga hem gewoon draaien. Je moet er zelf maar vinden wat je ervan vindt. Ja, het is... Uh, Zijn oda slušalići majke sine ne troši šole na Guđilu i Don U okolini Rovinja je Billa Maria, ulala Ja galizan na te duši harmoniku siram het idee, Het klinkt toch heel gezellig allemaal. Breide en uh, Lima Len zoek het maar eens een keertje op. En uh, ja, ge, gewoon als je het gezellig vindt, moet je gewoon doen. Hey, um, even kijken hoor. Uh, wat gaan we doen? Ja. Uh, ja, dan moet je dan... Uh, we gaan zo nog eventjes bellen natuurlijk. En als alle lichten zijn gedoofd en dat allemaal gezongen door Jill Helena.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 So yeah, yeah, yeah Pellet van uh, Joalena. En als alle lichten zijn gedoofd. Roland, ben je daar? Ben je daar, Roland? Nee, we zijn Roland kwijt. Nou, dan gaan we nog een keertje bellen. Ja. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Roland Verstappen gaan we zo bellen. Want ja, uh, ja, ja hij, is, uh, hij is weg. Hij is... Uh, ik weet niet waar hij is. <laughs> we gaan hem zoeken. <laughs> Als het goed is, hebben we Roland weer gevonden. Ja, je, ja, ja, je bent er weer. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, de techniek staat voor niks, hè? <laughs> ja, dat <bedoel> ik. Hé <laughs> hey Roland, ja, we bellen jou natuurlijk weer vanwege jouw nieuwe single, ja. Party in, in Palma. En uh, Palma, is dat de, de Palma in Spanje? Uh... Ja, dat is de Palma. van Mallorca hè? Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, uh, waar deze single? Ja, dit is uh, een lekker vrolijk zomers liedje. En uh, ja, aangezien het uh, zomer is, leek me dat toch wel past. Ja. En uh, um, het, is, uh, ja, het is ook een beetje anders dan wat ik normaal uitbreng. Dus dit is een beetje, uh, beetje Latin-Arctic, uh, een beetje Gypsy Kings. Uh, ja, een beetje uh, zomers, ja. Ja, precies. Ja. Hè, en uh, en uh, het gaat over. Uh, het, uh, ik heb in 1993 dan met helemaal niet die hit, die grote hit gehad. En uh, daar ja daarop werd ik uitgenodigd in uh, Palma om uh, te zingen in de Veronica-discotheek in El ja en uh, ja en dat was weet je al die Nederlanders zaten daar dat was zo zo bekend dus dat was uh, ja ik was daar heel blij mee. dus ik heb daar een week op dat uh, eiland gezeten en ook uh, in een hotel in uh, in Palma en uh, ja en dan, dan... Was ik ontzettend onder de indruk van die hele grote uh, feestmachine, wat zo'n stad is dan. Uh, in ja. Het is ongelooflijk wat er allemaal uh, uit de kast getrokken wordt. Ja, geweldig ja. hè? Ja, dat is echt heel bijzonder. En we hadden toen, toen nog geen... Uh, Telefoontjes en we hadden geen computers. Dus nee, nee, nee. Op, op een bepaalde manier moesten ze reclame maken voor mijn uh, optreden ja. die avond. En uh, ik lag op het strand in Palma en een uh, vriend van mij die tik zei: "Goeie daar nou eens kijken. Er kwam een vliegtuigje aan met een hele grote ban op de Vanavond in de Prodighet discotheek, Roland Holland, stop. Ja, dan groei je wel. <laughs> ja, dat was, uh, dat, dat, dat was altijd wel een uh, apart iets. Zo'n vliegtuig met inderdaad uh, daar de tekst. Uh, de tekst aan, zeg maar, gehangen. Ja, dat was, uh, was bijzonder. Dus, ja. Uh, ja, weet je, en toen, uh, toen heb ik die tekst geschreven. Ik heb er eigenlijk nooit meer iets mee gedaan. En toen was ik met uh, mijn album bezig, uh, Dansen door Thuis van vorig jaar. En uh, ik denk van, ja, dat is eigenlijk zo'n fijn liedje om, uh, om te doen, dus, uh, nou, toen hebben we daar een, een, een muziekje opgemaakt en uh, dat is uh, uiteindelijk geworden wat het nu is. Oké. Okay. En daar is dus deze single uh, ja, eigenlijk uh, op duurt uit destijds. Uh, uit ja, klopt. Je gaat nog steeds naar Palma, of niet? Uh, nou, het is uh, wel mijn wens om daar weer een keer naartoe te gaan, inderdaad. Maar Mallorca heeft wel mijn acht uh, gestolen, want het is een fantastisch eiland. Ja, uh, ja, ja. Een hele mooie, rijke cultuur. En uh, ja, weet je, het is meer dan alleen maar. Uh, uh, het het en het uh, party, maar het is ook nog eens een keer een heel mooi eiland. Met, uh, ja. ja, het is een prachtig eiland. Ja, ik, uh, ik ken het in ieder geval wel. Ja, ja. Dus uh, ja. ja, ik ben er al uh, verschillende malen geweest. Ja. Dus het is, uh, ja, het is heerlijk vertoeven. Ja, dat vind ik absoluut. Ja. Dus, uh, en als je inderdaad van de natuur houdt, ja, dan uh, moet je daar zeker zijn. Ja, ja, ja, absoluut. Tot helemaal eng geschiedenis. En een beetje de, de morgen hebben daar gezeten. Dus uh, ja, is heel ja. bijzonder. Hey, en uh, stiekem ben je al uh, weer met een ander nummer bij zich of niet? ja nou, er staan uh, 15 nummers op de, op de cd. Ja. En uh, ja daar zitten nog wel één of twee singles tussen. Dus ik kan nog wel eventjes... Uh, eventjes goed borduren en... zeg maar. Jawel, ja, uh, dus ik denk dat ik... Uh, begin van het nieuwe jaar eventueel weer een nieuwe single uitbrengt, ja. dan heb, heb, staat er nog een zomers liedje op wat ik met Gene Kast heb geschreven en dat, uh, dat, uh, dat komt dan zeker in de zomer weer uit. En dan, tegen ja. die tijd, kijken we weer verder. Ja, zo is het. Ja, tuurlijk. Ja, ja ik bedoel, uh, het is duurzat. Laat ik het zo zeggen. Nou, ja, weet je, het is, ik heb met uh, mijn man van het jongen, is, uh, die een gemaakt, 15 liedjes. Ja. En uh, ja, dat is wel een investering. Dus. Ja, zeker. Hé, hey, en uh, waar kunnen mensen jou volgen? Op uh, Facebook, onder mijn eigen naam, gewoon het Verstappen, uh, op uh, Instagram. Uh, en uh, er is een site van mijn platenmaatschappij, ja. roodhitblauw.nl. Ja, dus niet rood-wit-blauw, maar rood -hit blauw Ja, roodhitblauw.nl. En uh, ja, daar heb ik ook een eigen, een eigen afdeling. Gewoon op stappen moeten ze dan in toetsen dan komen ze weer bij mij uit. Dus uh, ja, Facebook is wel voor mij, zeg maar, he, ik ben toch van een bepaalde generatie. Ja. Daar ben ik, ben ik wel het meest mee vertrouwd. Dus daar staat ook de meeste info. Ah, oké. Okay. Maar je hebt geen eigen site, hè? Uh, die is uit de lucht op dit moment. Oh, oké. Okay. Ja. Okay, dus de, de complete agenda is te vinden op Facebook? Ja, absoluut. En uh, TikTok, doe je daar nog wat mee? Uh, ja, altijd ik ben daar wel mee bezig, op het dienst van mijn platenmaatschappij, dat moet je doen, en moet doen en zo. Ja, maar je bent niet echt, zeg maar, 100% actief bezig? Nee, nee, nee, nee. Maar ik heb dan wel, ik speel, ik ben ook gitarist en ik ben wel bezig met filmpjes, ja, met gitaar, eventjes, ritjes, dat wel. Dus, maar ik ben er wel te bezig. Ah, oké. Hey Roland, dan, uh, dan uh, hou ik je niet langer op. Want volgens mij zit je op een feestje. Nee, nee, ik zit, uh, ik, ik ben eten aan het bestellen. En uh, ik kijk nou rechtuit over uh, de track op track uh, Oké. Okay. Reel. En uh, ja, dat, ik weet niet of je weet wat het is. Maar dat, dat zijn dus allemaal uh, oude en nieuwe uh, kartels. Ja. Die hier uh, allemaal racen en allemaal stunts doen. en weet Oké. Okay. Dus uh, ja, heel agrarisch in de ja. Ah, dus je zit, uh, je zit lekker uh, uh, te genieten daar. Ja, absoluut. Ja. <laughs> Oké. Okay. Hé hey Roland, als, dan houd je niet langer op. Als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien. Linnerts Roland stappen met de Summer Mix van Party in Palma. En wil je dan de, de Summer Mix? De Summer Mix, hè? Ja, dan gaan we die zeker doen. <laughs> hey, dankjewel en veel plezier daar, hè. Yo, Tot de volgende ronde, hè. Hoi hoi! Het is altijd party in Palma, Manchester Weese senioren. Altijd party in Palma, Grande fieste la More. Ik vlucht uit een koud Nederland, naar de nacht van Palma, naar die stad zonder zorg. Op het Isla de Isla d'Amor Hier is het leven, een feest Dansen en liefde. Hier is geen morgen Want het feest gaat maar door Viva Mallorca, la Isla d'Amor De signore, altijd party en palma. Grand Fiesta bij Mori. De ochtend zon de nacht uit, de stad lijkt te gaan. De blinders lang uit, de roers uit te slapen. En de alcohol zitten, nog tot de hals. Viva Mallorca, la isla, de Amor. The old. Party in Palma but just to We van stappen en uh, ja, lekker de party mix en uh, een party op uh, Palma, ja. Hey, een um, entertainer voor u tot de klokjes van 7 uur. En dit is Robert van Hemert. En uh, zij smaakte zoet, zout en zuur. En ze smaakt naar de zomer. Maria. Okay, Ik zou zeggen, blijf lekker bij hoor. Mijn naam is Vettel, goedenavond.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 Wat ik proefde, ai ai ai. Toen ik haar kuste, ze smaakte zout, zout, zuur. Ze smaakte na de zomer, ze smaakte goed. Robert van Hemers en zoet, zout, zuur... ...ze smaakten naar de zomer... ...en uh, we gaan een verzoekje draaien... ...dat is afkomstig van Miranda uit Rotterdam... ...die vraagt een plaatje aan voor DJ Fred... ...en uh, schoonzus en dankjewel ervoor. ...ik heb genomen, Brian Foot en alles. Ik wil jou vertellen wat ik voel... ...liefde lacht en arme verloren...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 For my Vandaag van Miranda tot, uh, Rotterdam. En dat allemaal voor die Jeff Red. En uh, schoonzus, dankjewel daarvoor nog. En wij gaan nog één plaatje draaien voor Wippie. En er moet een plaatje zijn van Janneke de wel. En als ik wegga, Nou. Ik hoop dat deze ook... Uh, ja, ja, ik ga ook een beetje weg zo direct. Ze deelden de dag en ze deelden de nacht.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 ze wou hem niet zeggen en dat bleef het toen bij. Maar diep in de nacht kwam ze bij hem en zei: Als ik weg ga, dan moet je niet huilen. Nou, nee hoor, want volgende week ben ik er weer. Ik zou zeggen: bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En eh, ik hoop dat u genoten hebt. Het was een beetje een rommelig uitzending, maar goed, anders ja, eh, loopt niet altijd. Het is live he. Dus eh, ja, volgende keer bij eten. Ja, volgende week weer bij eten. Ik zou zeggen tot dan. Een goed weekend en geniet van het zonnetje. Een wereld die stortte volledig.